René van Brakel met het NOS-journaal. De aggregator Videla heeft voor het eerst toegegeven dat tijdens zijn bewind duizenden mensen zijn gedood. Dat deed hij in een interview voor een boek van een Argentijnse journalist. Videla geeft daarin toe dat er 7000 à 8000 mensen zijn verdwenen en gedood. in de tijd dat hij aan de macht was. Alle sporen werden gewist om geen protesten in binnen- en buitenland uit te lokken. Volgens Videla was er geen andere oplossing mogelijk om het anarchisme uit te roeien in de maatschappij. De onderhandelingen in het Katshuis gaan maandagochtend verder. Het is nog onduidelijk hoe lang de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV nodig hebben om een akkoord te sluiten over de miljardenbezuinigingen. Premier Rutte benadrukt de afgelopen dag dat het Katshuisoverleg altijd nog kan mislukken. Onderhandelaars Rutte, Verhagen en Wilders hebben de twee afgelopen dagen overleg gehad met SGP-leider Van der Staaij. De steun van de SGP is cruciaal om een Kamermeerderheid te krijgen voor de bezuinigingen. In Aarle in België zijn afgelopen avond twee gevangenen ontsnapt. Daarbij raakten twee bewakers zwaar gewond. Volgens de Belgische omroep VRT werden de bewakers aangevallen en een tijdje gegijzeld door een groep gevangenen. Dat gebeurde na een avondwandeling. De Sibiers raakten gewond aan hun keel en gezicht. Een van hen ligt op de intensive care. Twee gedetineerden zijn voortvluchtig. De politie is een zoekactie gestart. Twee jongens van 16 jaar zijn rond middernacht in het Brabantse Schaik rondgeraakt geraakt na een proefrit op een Unimog, een kleine vrachtwagen. De jongens hadden volgens lokale media de wagen meegekregen voor een proefritje. Door nog onbekende oorzaak sloeg de Unimog om en kwam tegen een boom tot stilstand. De brandweer in Schaik was een half uur bezig om een van de jongens te bevrijden. Ook werd een traumahelikopter ingezet. Het weer bewolkt, maar droog. Temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Lokaal is er kans op mist. In de ochtend eerst bewolking. In de middag ruimte voor de zon en 12 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Mijn a falar ben zo blij dat Nossa, assim você bent. Ik ben zo blij dat je Ai, ai, bent. Ik ben zo Delícia, delícia, je weer terug bent. Ik ben zo blij dat je ai, terug bent. Ik ben me mata ai seu se te pego ai ai seu se te pego um delicia delicia assim você me mata ai seu se te pego ai 6.9. Zie step into my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 Me look to my down the to the, it's me, boyfriend, me the and problem boyfriend. is you dudes treat the one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we can't be at with no. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces, but girlfriend, work with the kid.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 I don't care the fee for Oh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 want dat is wie ik door de jaren heen ben geworden Nu ben ik oprecht en heb het beste voor je Het beste met je volgens ons slechte verwoorden Als ik maar met je kan zijn, de rest kan me niet schelen Zij waren nep en ze wilden me breken En jij past precies om mijn bagage te dragen En dat is dus wel gebleken Spring maar achterop bij mij Achterop precies. fiets En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen Maar dat boeit me ook helemaal niet Dus spring maar achterop bij mij dan gaan we samen weg.